8 uur, het NOS-journaal, door Megens. Griekse nationale overgangsregering vandaag gepresenteerd. Berlusconi weg als hervormingen zijn goedgekeurd... en onbemand Russisch ruimtevaartuig uit koers geraakt. In Athene wordt bevestigd dat de nieuwe nationale Griekse overgangsregering... vandaag wordt gepresenteerd. De huidige premier Papandreou gaat eerst naar de president... Daarna komen de andere politieke leiders waarna de regering wordt voorgesteld. Het is nog altijd niet duidelijk wie de premier wordt. De naam van oud-bankpresident Papadimos is vaak genoemd... maar nu zijn er berichten dat hij het niet wordt... en zou voorwaarden willen die voor de partijen niet aanvaardbaar zijn. Minister van Financiën Venizelos zou ook bezwaren hebben... omdat Papadimos met een nieuw economisch team de problemen te lijf zou willen gaan. In Italië laat de ontknoping van de politieke crisis voorlopig op zich wachten...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 Een inslag van een planetoïde van dit formaat zou op aarde een enorme ramp veroorzaken. Maar dat zal met deze planetoïde de komende 100 jaar zeker niet het geval zijn, zeggen deskundigen. Het onbemande Russische ruimtevaartuig Phobos Groent is vannacht kort na de lancering uit koers geraakt. De zonde moet opgravingen doen op een maan van Mars. Toen de zonde van de lanceringsraket loskwam, bleken zijn motoren niet te werken. De missieleiding heeft nog contact met het vaartuig. De technici hebben drie dagen de tijd om het probleem op te lossen. Daarna zijn de batterijen op. De Grunt is het eerste Russische interplanetaire vaartuig in meer dan 20 jaar. Het zou in februari 2013 op de Marsmaan moeten landen... en anderhalf jaar daarna op aarde moeten terugkeren.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 In Los Angeles is de Amerikaanse rapper Heavy D overleden. Met zijn hiphopgroep Heavy D and the Boys had hij in 1991... een grote hit met een cover van Now That We Found Love. Andere successen waren Got Me Waiting en Nothing But Love. De gezette rapper werkte verder mee aan producties van Michael en Janet Jackson... en speelde rollen in films- en televisieseries. Heavy D stortte gisteravond in nadat hij thuis was gekomen. Waarschijnlijk is hij een natuurlijke dood gestorven. Heavy D was 44 jaar.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 Na 22 jaar gaat het paard van Sinterklaas met pensioen. Amerigo is 30 en daarmee hoogbejaard. Volgens het KLPD, van wie de Sint de schimmel ieder jaar leent... is het genoeg geweest, Stoe aan zijn oude dag. Komende zaterdag bij de intocht in Dordrecht zit de Sint op een ander paard.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 Het is dus langzaam rijden stilstaan op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Zuid en Knopend Zaandam 7 kilometer. Het heeft te maken met de aanrijding op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Knopend Zaandam en Oostzaan zijn twee rijstroken dicht. Tussen Kromenie en Osaan staat nu 5 kilometer. Verder nog een lange file op de A28 Zwolle richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort staat 6 kilometer.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 NOS Radio in Journal. Lara Renze en Marcel Ooster. Goedemorgen. Tweede Kamer behandelt vandaag en morgen de begroting van volksgezondheid. De beperking van de zorgkosten is een van de grote opgaven voor de komende jaren. Minister Schippers is er al hard mee bezig. Ik vind het terughalen van geld is natuurlijk nooit leuk. Maar ja, aan de andere kant ben ik het ook aan de premie betalen verschuldigd dat die premie nog een beetje op te brengen blijft. We spreken haar uitgebreid na half negen en leggen haar uw vragen voor. En de parlementaire enquêtecommissie De Wit begint aan de tweede dag van de verhoren over de bankencrisis, maar dan wel met één commissielid minder die Dion Groos van de PVV is trouwens, Wilco Boom hoort u er zo over. Coco Leijn vertelt meer over de verboden nucleaire activiteiten van Iran. En Silvio Berlusconi redt het dit keer niet. Terwijl die toch al vaak overleefde, Il Cavaliere. Maar nu zal die dan toch over een maand het veld ruimen. Nadat het hervormingspakket is aangenomen door het parlement. Bas Mesters in Rome. Bas, hoe zijn de reacties in de kranten vanochtend? Ja, een beetje verwarrende krantenkoppen zou je kunnen zeggen. In de kranten van Berlusconi of hem Steunen staat steeds als kop... stemmen, stemmen, we, uh, we gaan naar de verkiezingen toe. Uh, andere kranten die hebben het meer over de over het aftreden van Berlusconi nog. En die willen juist eh, niet zozeer speculeren op stemmen. Maar het is duidelijk dat als je die kranten leest... dat eh, Silvio Berlusconi geen zin heeft in een nationale regering. Hij wil eh, dat er in januari of februari verkiezingen worden gehouden. En nou, op, in zijn krant, eh, Il Giornale, zie je op de voorpagina... de foto's van de Judassen, zoals ze worden omschreven... die Berlusconi hebben verraden. En voor de rest natuurlijk eh, veel eh, scenario's over wat er nu gaat gebeuren. Ja, want dat is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Uh, wat zijn de, de meningen op straat? Wat, wat hoor je daar? Um, nou, wat heel opvallend is, is een soort van onverschilligheid en ongeloof. Mensen denken, uh, kunnen niet geloven dat Silvio Berlusconi echt gaat vertrekken. Ze willen het eerst zien. En uh, er is geen uh, feeststemming of zo. Uh, er is eerder een soort ingehouden angst van wat er nu allemaal komen gaat. Gisteren is er weer een nieuwe brief van de van Europa binnengekomen, van de Europese Commissie... die benadrukte dat Italië nog meer moet bezuinigen... omdat er veel geld is verspeeld de laatste weken... waardoor er nog meer bezuinigingen nodig zijn... dan deze zomer al waren aangekondigd. Ja, want dat is natuurlijk nog maar de vraag... of met een vertrek van Berlusconi de problemen voor Italië opgelost zijn. Nee, dat wordt heel moeilijk. Zeker als je bedenkt ook dat de periode tot zijn vertrek... een moeilijke zal worden, want die gaat proberen om zoveel mogelijk van zijn parlementariërs bij zich te houden... zodat zeg maar, het onmogelijk wordt om die nationale regering te vormen. En als die nationale regering er niet komt, dan moeten er de verkiezingen komen. Dat betekent instabiliteit. En uh, dat betekent dus dat het moeilijk is om uh, hervormingen goed door te voeren. Goed, daar gaat Berlusconi dus aan werken. En dan over een maand, dan heeft hij, zoals hij zelf heeft gezegd, dan zal hij opstappen. Echt waar, Bas? Of heeft hij dan toch nog plannen? Nou, als hij een gaatje ziet, zal hij het zeker niet uh, laten liggen. Dan gaat hij er doorheen en dan presenteert hij zich gewoon weer als kandidaat. Dat is een van de nu zeer onwaarschijnlijke varianten. De meest waarschijnlijke variant is dat hij um, Angelino Alfano naar voren zal schuiven, zijn partijsecretaris. Um, maar uh, het is echt inderdaad afwacht. Die man heeft dan trouwens ook weinig kans om de verkiezingen te winnen, hoor. Maar uh, uh, wat er dan gebeurt is dat links het uh, gaat winnen en dat er dan een, uh, een regering komt die heel veel moeite heeft met sociale hervormingen. Want links moet rekening houden met de vakbonden en de vakbonden hebben helemaal geen zin in pensioenhervormingen of uh, versoepeling van het ontslagrecht. Kortom, het is een zeer com complexe aangelegenheid. Uh, Italianen zien het nog niet helemaal gebeuren, hebben er nog niet veel vertrouwen in dat het nu beter wordt, als willen ze het wel hopen. Als mesters in Rome. Dan naar Brussel, want uh, in de eurozone was het vertrouwen... Uh, ook enorm afgenomen in Berlusconi. Uh, we zijn benieuwd hoe de reacties daar zijn op de aankondiging. Uh, correspondent Joris van Poppel, merk je wat van opluchting of een andere stemming? Nou, officieel niet, want Brussel zegt, daar gaan we helemaal niet over. Er is dus nog geen reactie van de Europese Commissie, bijvoorbeeld. Maar eh, wat wel wordt altijd wordt benadrukt, wie er ook aan de macht komt in Italië... wat er ook gaat gebeuren, er moet een, eh, een stabielere regering komen. De eurocommissaris, die erover gaat gisteren gaf, gaf nog een persconferentie. En die zei, de Italianen mogen zelf weten wie ze kiezen als hun leider. Daar gaan we niet over. Maar... Zorg dat er wat verandert in dat land. Want Italië, Berlusconi, heeft uh, zijn land niet hervormd. De euro komt daardoor in gevaar. De hele eurozone is daardoor in gevaar gekomen. En Italië is te groot, te groot, derde economie van Europa... te groot om te redden door dat Europese noodfonds. Dus iedereen houdt Italië enorm scherp in de gaten hier. En, nou ja, officieel zeggen ze er niks over, nee. maar achter de schermen... Ongetwijfeld enige opluchting is er zeker. Ja, en achter de schermen is er natuurlijk ook flink druk uitgevoerd door Europa op Italië, maar natuurlijk ook op Griekenland. Hoe is dat dan gebeurd, Joris? Nou ja, kijk, de afgelopen maanden heeft Berlusconi hier ontzettend veel beloofd steeds, maar hij heeft het nooit ingevoerd. Dat, dat leidde tot. De, die druk zag je bijvoorbeeld aan. Dat glimlachje op de top van, van twee weken geleden. Dat uh, Berlusconi uh, bijna werd uitgelachen door Angela Merkel, de Duitse bondskanselier en de Franse president Sarkozy. Daar zag je aan dat Berlusconi niet meer serieus wordt genomen. Nu is de druk nog veel verder opgevoerd ondertussen. Vandaag gaat er een onderzoeksmissie naar Rome. De bedoeling was dat hij de komende twee weken... bij Berlusconi over zijn schouder zou meekijken... om te zien of hij zich nu wel aan de afspraken houdt... of hij nu eindelijk wel zijn land gaat hervormen. Nou, wat die onderzoeksmissie gaat doen nu... Dat is nog onduidelijk. Uh, daarnaast is er ook die brief. Die brief waar Bas het net al over gehad. Dat is een, ik heb hem gisteravond gelezen. Hij is uitgelekt. Het is een heel denigerende brief voor Berlusconi. Uh, Berlusconi heeft 14 pagina's allerlei mooie beloften gedaan twee weken geleden. Nu krijgt hij 100 vragen terug. Heel specifiek. U zegt, u gaat staatsbedrijven verkopen. Wanneer dan? Welke staatsbedrijven? Hoeveel? Wat levert dat op? Gaat u dat lukken? Heeft u daar een meerderheid voor? Hoe gaat u de scholen verbeteren? Heel specifiek wordt hij onder druk gezet... om nu eindelijk te tonen wat hij waard is. Nou ja... Ik denk niet dat dat nog gaat lukken. Ik heb geen idee of er nog een antwoord gaat komen op die brief. Goed, ook nog even naar Griekenland. Uh, daar is nog geen uitsluissel. Verwacht wordt dat uh, de overgangsregering uh, wel gepresenteerd zal worden in de loop van vandaag. Maakt het veel uit voor Europa wie de nieuwe premier wordt in dat land? Nee, ook daar wordt gezegd, daar gaan we niet over. Dat mogen de Grieken helemaal zelf uitmaken. Als hij maar belooft dat hij eh, zijn handtekening zet onder het nieuwe hulppakket... dat op die top twee weken geleden is afgesproken. Dat hulppakket om Griekenland te redden en om meteen ook de euro te redden van de ondergang. Nou ja, die handtekening, dat leek een formaliteit twee dagen geleden, totdat gisteren opeens de belangrijkste oppositieleider zei, ik, dat gaat tegen mijn nationale trots in, ik, ga, ik beloof Europa dat ik mij aan de afspraken ga houden, dat ik ga hervormen, maar ik zet mijn handtekening niet. Nou ja, dat moet nog blijken. Uh, Nederland en ook hier uh, veel andere landen en de Europese Commissie in Brussel eisen een handtekening, omdat het vertrouwen zoek is, um, maar ja, als de hier niks op papier willen zetten, als ze daarin volhouden, kan dat nog een erg groot probleem worden ook. Nou, we wachten het weer af vandaag, Joris, samen met jou. Dank je wel. een verrassende mededeling van PVV Tweede Kamerlid Dion Graus. Hij stapt per direct uit de commissie, parlementaire enquête commissie De Wit. Wat daar aan de hand is, hoort u straks. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. Het is een standaard woensdagochtendspits, niet al te veel bijzonderheden. Wel extra vertraging van verkeer via de A7 richting Amsterdam... Op die A7 staat nu tussen Purmerend Zuid en Knoopend Zaandam 9 kilometer. Het stroopt op vanwege de aanrijding op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij Oostzaand staat het 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran werkt aan een kernwapen. Die conclusie trekt het Internationaal Atoomagentschap in zijn jongste rapport. De toon in dat rapport is harder dan ooit. Het agentschap zegt onomwonden dat het kan aantonen dat Iran zich bezighoudt met verboden nucleaire activiteiten. Wij praten erover met defensiespecialist Coco Lijn van het instituut Kringendaal. Goedemorgen meneer Colijn. Goedemorgen. Wat is nu het wat u betreft het belangrijkste dat in het rapport staat aan aanwijzingen? Ja, dat eigenlijk samengevat in alle voorgaande rapporten was de IAEA, het, het atoomagentschap, ook kritisch. Toen werd er gezegd, we kunnen niet verklaren dat jullie niet aan kernwapens werken. En nu is de toon helemaal omgekeerd. We kunnen nu wel verklaren dat jullie het eigenlijk wel doen. En wat staat er dan concreter in? Wat voor verboden dingen doet hieraan op het ogenblik? Ja, dat is een hele waslijst aan dingen. Het belangrijkste is dat er testen zijn gedaan die atoomproeven simuleren, nadoen. Er zijn dingen aangekocht waarvan het atoomagentschap zegt dat doe je alleen maar voor kernwapens. Dat is niet meer voor elektriciteit, voor vreedzame doeleinden. Jullie hebben uh, proeven genomen met ontstekers... die ook alleen maar in uh, kernexplosies straks gebruikt kunnen worden. Ja, zo gaat het maar door. Uh, daarnaast natuurlijk ook nog gewoon de oude waslijst van allerlei verlangens... Uh, waar Iran niet aan heeft voldaan. Ze gaan om te beginnen gewoon door met het verrijken van uranium... terwijl er al een stapel resoluties van de Verenigde Naties ligt van hou ermee op. Er wordt zwaar water... Geproduceerd in een andere reactor. Daar kun je weer plutoniumbommen op een gegeven moment van maken. Daar houdt Iran ook niet mee op. Kortom, het is een, een enorm rapport dat, dat Iran sterk, sterk beschuldigt deze keer. En het is allemaal nog consistent en geloofwaardig genoemd. Want het standaardverwijt van Iran is: ja, jullie komen nu met allemaal tekeningen en modellen enzovoorts, maar die zijn. Vervalst. Dat zijn geen echte tekeningen. Die hebben jullie in elkaar gedraaid om ons een loer te draaien. En deze keer is het atoomagentschap Iran al voor door te zeggen van nee, dat kan niet. Het is zo consistent allemaal, het bewijs wat we hebben uit verschillende bronnen. Hm. Daar kunnen jullie niet meer omheen. Ja, dat is interessant wat je zegt, Cor. Want um, hoe komt het atoomagentschap aan informatie? Want Iran werkt zelf niet mee aan die inspecties. Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Iran laat wel inspecties toe, maar ook dat is weer een klacht. Iran doet niet het uiterste. Het is wel lid van het zogenaamde additioneel protocol. Dat betekent dat je allemaal extra verrassingsinspecties ook zou moeten toestaan. En daar doet Iran niet aan mee. Nee. Maar goed, een deel van het bewijs is verzameld tijdens die inspecties zelf. Snippertjes papier bij elkaar geplakt. Die uiteindelijk toch dat consistente beeld opleveren. Maar het belangrijkste is, er zijn meer dan tien landen en waarschijnlijk indichtingendiensten uit die landen. die het internationaal atoomagentschap hebben geholpen aan materiaal. En die zijn dus in Wenen allemaal aan elkaar gelegd, die puzzelstukjes... ...en die hebben dat beeld opgeleverd. Nou, dat is natuurlijk de vraag van hoeveel belang dit rapport is. Want Israël heeft altijd gezegd, dit zullen we niet accepteren... ...dat Iran een kernwapen straks heeft... ...en ze zullen daar ook niet voor schromen dat aan te vallen voor het te laat is. Zullen ze dat dan nu serieus overwegen, denk ik? Ja, moeilijk uh, om dat te voorspellen hoor. Maar het is wel zo dat Israël natuurlijk al jarenlang uh, dit aankondigt... en zegt alle opties moeten op tafel liggen... en daarmee bedoelen ze ook die militaire aanval moet mogelijk zijn. Daar hebben ze toch wel de medewerking van de Amerikanen voor nodig. Al heeft Israël dit in het verleden natuurlijk een paar keer eerder gedaan. Ja. Irak en Syrië. Uh, nu is Israël vooral bang dat uh, ja, er een beetje een soort euforie bij de Amerikanen is... van het gaat allemaal wel goed in het Midden-Oosten. Libië gevallen, Syrië, dat gaat misschien ook nog uh, voor de Bijl. Mubarak is weg, de Arabische lente, die geeft misschien in het Westen wat valse hoop. Tenminste, dat is het perspectief van Israël. En nou is Israël bang dat Amerika zich eigenlijk terugtrekt... dat Obama in het laatste jaar van, van, van de presidentsverkiezingen volgend jaar... er ook geen zin meer in heeft om nog eens een keer... zich aan een militair avontuur in het Midden-Oosten te wagen. Dus Israël wil wel druk op de ketel houden... en de Amerikanen onder druk blijven zetten van doe mee... want deze optie moet op tafel blijven liggen... anders bereiken we helemaal niks. Of ga op zijn minst die sancties nog eens een keer helemaal verscherpen... Uh, de isoleerde Iraanse centrale bank. Denk eens aan een totaal olie-embargo. Dat zijn allemaal hele pijnlijke sancties die hierna misschien aan de beurt komen. Maar Israël vindt dat het eigenlijk nog niet ver genoeg gaat. Defensiespecialist Coco van van instituut Klingendaal. Dank u wel. Dan gaan we in de aanloop naar ons gesprek zo dadelijk... met minister Schippers nog even naar Joris van der Kerkhof Die is op de hele ochtend in het Sint-Elisabeth-Ziekenhuis in Tilburg... nu op de afdeling oogheelkunde. Ga je je ogen laten lezen, Joris? Nee, vind je het nodig? Nee, ik vind dat brilletje hartstikke leuk staan bij Dat, dat, dat, dat heb ik nou toch ook. En dat zit er al 42 <laughs> jaar. Komen hier wel veel mensen met, met brilletjes op... maar opvallend veel mensen ook zonder bril uh, uh, eigenlijk. Die moeten dan uiteindelijk allemaal een bril, of niet? Nee, die hoeven niet allemaal een bril. Wat hebben ze dan? Mensen hebben soms uh, klachten van de ogen: jeuk, brandende ogen, prikkende ogen... Uh, slechter zicht waar geen bril voor, uh, voor bestaat. Uh, controles van bepaalde aandoeningen, zoals suikerziekte. En de mensen met brilletjes, die gaan gewoon naar het opticien? Uh, liefst hebben we dat van wel, ja. ja. Dat het was in de <laughs> vroeger, meneer. <laughs> Kom, laten we eens vertellen. Toen kon dat helemaal... ja, dan ging je naar de opticien, maar dan werd je gecontroleerd. Maar dan zei de oogarts, van, ja, wat hij onderzocht heeft, dat zal allemaal wel. Ik doe het nog een keer opnieuw. Dat is niet meer... Dat is niet meer, gelukkig niet. Wij proberen dat zoveel mogelijk weg te houden. Er zijn nog een aantal opticiëns, opticiënketens... Die, die niet het juist gekwalificeerde personeel hebben... waardoor je uh, verwijzingen krijgt als een bril niet, niet goed aangemeten kan worden. En dan worden de oogartsen eigenlijk misbruikt... voor zaken die eigenlijk gewoon in de winkel uh, plaatsen horen. U manager? Ik ben hoofdzorgenheid, inderdaad, ja. Goh, uh, vervelend op feestjes? Helemaal niet, nee, hoor, hartstikke leuk, ja. Nee, omdat er vaak gezegd wordt, nou, die managers in de zorg, snij weg, snij weg. Want dat zijn de mensen die er allemaal tussen zijn gekomen. En die zorgen ervoor dat de rechtstreekse zorg aan patiënten eh, er niet meer is. Voelt u dat zelf ook zo? Um, gedeeltelijk. Ik denk wel dat er managers moeten zijn in de zorg. Zeker wel. Hè. Je wilt toch uh, proberen te zorgen dat de processen en zaken goed lopen. Dat er goed voor personeel gezorgd wordt. Maar ik denk dat het goed is om te onderzoeken um, hoeveel lagen in management je dan nodig hebt. En wie wat doet en wat van toegevoegde waarde is. Is er al veel weggesneden? Ik geloof dat er veel weggesneden is al wel. Geloof ja. of weet u zeker? Ja. Ik weet niet hoe het in de landen is, maar hier in het ziekenhuis wel. Ja. Ja. En werkt het dan ook beter dat u niet iedere keer moet overleggen? Dat werkt beter. Ja, de lijntjes zijn veel korter. En mijn medewerkers kunnen mij zo vinden, want ik zit hier op de poli. Dus die weg is inderdaad kort. Is het voor u niet vermoeid om de hele tijd maar over geld te praten? Dat doen wij ook niet. Wij denken na over geld, maar verder zijn we met de patiënten bezig. En proberen dan om die patiënt heen de zorg zo, zo mooi en zo goed... En, zo, en wat we zeggen zo lief mogelijk te organiseren. En ik denk dat op deze polykliniek bij uitstek zichtbaar gemaakt wordt. Hoe dan? Door veel service aan de patiënt, wat wij noemen een, een one-stop-shop. Dus patiënten komen en in één keer kan eigenlijk alles gedaan worden... Bijvoorbeeld voor de staarpatiënten, waarin in het verleden mensen meerdere keren moesten komen voor verschillende afdelingen, verschillende onderzoeken, komen ze nu en heel regelmatig gebeurt er dat mensen dezelfde dag nog geopereerd worden, omdat alles in één lijn achter elkaar plaats kan vinden. En daar staat nu een rijtje. Het is niet zo dat die om half negen hebben afgesproken en pas om half elf be be behandeld worden? Uh, dat is meestal niet de bedoeling, maar dat is het lastige als je het goed organiseert. Je wordt soms slachtoffer van je eigen succes. Het wordt, het wordt soms te druk. Ja, oké. Okay, nou, Sterkte vandaag allemaal, de mensen. daar. Ja, sterkte. Joris van der Kerkhoft in het uh, Sint-Elisabeth Ziekenhuis. En zo dadelijk dus na half negen een half uur lang minister Schippers over de zorgbegroting. Het is nu vijf en half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. PVV-kamerlid Dion Graus stapte gisteravond plotseling op uit de commissie De Wit. De parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Maandag begonnen de openbare verhoren. En volgens Graus mag hij van de commissie niet vragen over bonussen stellen. En die wil hij wel stellen. Wilco Boom in Den Haag. Wilco, is dit uh, vreemd? Is dit een hele bizarre ontwikkeling? Nou, het is uh, wel heel onverwacht, ja, want maandag was dus die eerste verhoordag. Het was helemaal niets dat hierop wees. En gisteravond kwam daar dus plotseling de mededeling van Dion Graus... dat hij met onmiddellijke ingang uit de commissie stapt... omdat hij geen uh, vragen over de bonuscultuur bij de banken zou mogen stellen... van de andere commissieleden. En in zijn officiële verklaring zegt hij... als ik niet vrijheid mensen kan bevragen over het belangrijke thema... van perverse prikkels zoals bonussen... Dan houdt het voor mij op, ja. En uh, daarmee was hij opgestapt uit de commissie. Hmm. En uh, leeft dat gevoel dan breed in die commissie? Nee, de andere leden die zijn er met stomheid geslagen. Ze hebben gisteravond in een schriftelijke reactie laten weten dat ze verrast zijn en het besluit, besluit van Graus zeer betreuren en dat ze zich niet herkennen in de redenen die hij opgeeft. En uh, volgens de commissie hebben de leden juist alle ruimte om alles te vragen wat ze willen. Maar hij zou er dan nog iets anders kunnen spelen, Wilco. Uh, ja, dan kan het wat anders spelen, zeker. Want uh, ze hebben in de commissie afgesproken dat ze elke dag met elkaar bespreken of ze op de juiste koers zitten. Hè? Elke dag na de verhoren. Welk gesprek ging goed, welk kon beter. Ze moeten natuurlijk aan hun eindrapport denken. Uh, ja, En in dat, dat hebben ze maandag ook gedaan. Alle verhoren die kwamen toen voorbij. Uh, en het gesprek dat Graus toen heeft gehad met uh, voormalig ABN AMRO-topman Smitman... dat kwam in die evaluatie niet heel goed uit de bus. Het is dus misschien goed om even naar een korte samenvatting van dat gesprek te luisteren. Meneer Schmidman, helaas zitten we hier achteraf. En eh, daarmee zullen we het ook moeten doen op dit moment natuurlijk. Maar was het verstandiger geweest om, het ABN om enkel het ABN amro te nationaliseren? Bij, bij mij weten is het ABN AMRO-deel genationaliseerd. Waarom bent u weggegaan bij de bank? Uh, ik ben niet weggegaan bij de bank. Meneer Schmidman, u bent niet met lege handen uh, weggegaan. En uh, er werd de hele ochtend nog over gesproken in deze enquêtezaal. Naar de een noemde het bonus, vertrekbonus. De ander noemde het een perverse prikkel. Um, kunt dan, kunt, wil hij daar nog op reageren? Het was geen bonus. Want bonus krijg je alleen maar bij een hele goede performance. Misschien goed voor de record om dat vast te leggen. Tja. Nee. Ja. Je hoort het wel. Graus had niet echt de grip op Smitman. Die had op elke vraag een antwoord waar hij dan weer niet op terug wist te komen. Nou ja, daar is maandag na die verhoren over gesproken in de commissie. Uh, volgens uh, bronnen in een positief kritische sfeer. Maar vermoedelijk, en het is een beetje speculatie, uh, Graus wilde gisteren uh, zelf niks meer zeggen. Maar uh, heeft hij zich dat persoonlijk aangetrokken? Voelt hij zich onvoldoende gesteund? En heeft hij daarom het bijltje erbij neergegooid? Uh, maar ja, heel erg geloofwaardig is het allemaal niet. Want uh, ja, met een SP-voorzitter kun je toch moeilijk voorstellen dat zo'n commissie eh, niks wil vragen over de bonussen. En, eh, en ze zijn ook al een jaar bezig met elkaar. Ja, dus ja. Uh, het is dan merkwaardig om uh, uitgerekend op die eerste dag van te verhoren... te ontdekken dat je niet mag vragen wat je wilt. Ja, precies. En uh, wat betekent dat voor de waarde van het onderzoek van de commissie? Heeft het invloed? Nou, in de ogen van sommigen zal het er misschien afbruik aan doen... omdat één grote partij, de PVV, met 25 zetels... nu niet meer in die commissie vertegenwoordigd is... Um, als de PVV overigens niemand anders afvaardigt, want dat kan nog. Ze zouden een, een nieuw lid naar de commissie kunnen sturen. Maar uh, afgezien daarvan, uh, de waarde van het eindrapport zit er natuurlijk vooral in de inhoud. Als de commissie straks komt met een unaniem advies, dat staat als een huis, uh, dan is er weinig aan de hand, denk ik. Oké, okay. verslaggever Wilco Bam, dankjewel.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 Zo verhoogde de kwaliteit van dienstverlening en verlaagden de kosten met 40%. Ontdek onze oplossingen op www.capgemini.nl. Capgemini. People matter. Results count. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl slash smartpension. Griekse overgangsregering vandaag bekend en Berlusconi pas weg na goedkeuring van de bezuinigingsplannen. Goedemorgen, half negen is het, ik ben Doral Negens. De nieuwe nationale overgangsregering van Griekenland wordt vandaag gepresenteerd. Premier Papandreou gaat eerst naar de president en daarna volgen de andere politieke leiders. Waarna de regering wordt voorgesteld. Is Nog altijd niet duidelijk wie de premier wordt. De naam van oud-bankpresident Papadimos is vaak genoemd, maar nu zijn er berichten dat hij het toch niet wordt. In Italië laat de ontknoping van de politieke crisis nog op zich wachten. Premier Berlusconi verloor gisteren de meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden. Hij zei dat hij opstapt, maar hij wil eerst de stemmingen afwachten... in het parlement over de bezuinigingen. Correspondent Bas Mesters spelde de stemming onder de Italianen. Wat heel opvallend is, is een soort van onverschilligheid en ongeloof. Mensen denken, eh, kunnen niet geloven dat Silvio Berlusconi echt gaat vertrekken. Ze willen het eerst zien... En uh, er is geen uh, feeststemming of zo. Uh, er is eerder een soort ingehouden angst van wat er nu allemaal komen gaat. Ja, want hoe het nu verder moet is nog onduidelijk. Leiders van de oppositie pleiten voor de vorming van een nationaal overgangskabinet. Maar leden van Berlusconi's partij zien daar niets in. Die willen liever nieuwe verkiezingen. Het onbemande Russische ruimtevaartuig Phobos Grund... is vannacht kort na de lancering uit koers geraakt. De zonde moet opgravingen doen op een maan van Mars. Maar toen de zonde van de lanceringsraket loskwam bleken de motoren niet te werken. Er is nog wel contact met het vaartuig. En technici hebben drie dagen de tijd om het probleem op te lossen. Daarna zijn de batterijen op. Van het vaartuig, wel te verstaan. De Republikein Herman Cain blijft in de race... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij spreekt de beschuldigingen over ongewenste intimiteiten tegen... en laat zich er niet door uit het veld slaan, zegt hij. De charges en de accusations zijn absoluut niet Ze hebben gewoon niet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 Behalve de prins liet de krant nog honderd mensen in de gaten houden, onder wie voetbaltrainer José Mourinho en de ouders van Harry Potter acteur Daniel Radcliffe. De eigenaar van het bureau zegt dat hij zich niet schaamt en dat het gewoon zijn werk was. Nothing surprised me in relation to the um, the, the amount of politicians and, uh, and I was doing it as a business. News of the World stopte in juli nadat bekend was geworden... dat de krant op grote schaal voicemailberichten had afgeluisterd. Het detectivebureau ging gewoon door. En in Los Angeles is de Jamaicaans-Amerikaanse rapper Heavy D overleden... met zijn hip-hopgroep Heavy D. En The Boys had hij in 1991 een grote hit met de cover Now That We Found Love. Heavy D werkte verder mee aan producties van Michael en Janet Jackson en speelde rollen in verschillende films- en televisieseries. Heavy D was 44 jaar. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het weer in Nederland speelt de komende periode vooral dicht bij de grond af in de zogenaamde grenslaag. Grootschalige weersystemen worden door een krachtig hoge drukgebied ten oosten van Nederland vakkundig aan de kant gehouden.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 Aan het einde van de avond en gedurende de nacht vormt zich wederom mist. De temperatuur zakt naar 3 tot 5 graden in het binnenland en 6 tot 8 graden aan zee. Morgenochtend lost de mist op en wordt het wederom zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt het gemiddeld 11 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is een woensdagochtendspits die iets minder druk is dan gebruikelijk. Veel vertraging op de A7, A8 richting Amsterdam en de A65 is dicht... Verkeer in het noordoosten van het land moet nog wel rekening houden met lokaal dichte mist. en zicht minder dan 200 meter. Een aanrijding was er op de, A7, nee, op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Krommenie en Knopend Zaandam 4 kilometer. Lange tijd waren daar twee rijstroken dicht, die zijn net weer vrijgegeven. Daardoor is verkeer behoorlijk vastgelopen op de A7 vanuit Hoorn naar Zaandam. Tussen Purmerend en Knopend Zaandam staat nu 10 kilometer. Ook een lange file op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopende Raasdorp 7 kilometer. En na een aanreding met meerdere auto's en ook een beknedding... op de A65 van Tilburg naar Den Bosch... is die weg nu dicht tussen Knopende Baars en Tilburg-Noord. Ook was er een aanreding op de A58 Eindhoven richting Breda. Daar staat bij Knopende Baars 2 kilometer. Het solide verankeren van vermogen is er niet eenvoudiger op geworden. Voorheen veilige havens kunnen zomaar veranderen in zinkende schepen...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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ze mag het meeste geld uitgeven van het hele kabinet. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Dat klinkt mooi, maar er wordt wel met angst en beven gekeken... naar de steeds maar groeiende zorgkosten. Vandaag en morgen bespreekt de Kamer met minister Schippers... en staatssecretaris Veldhuizen van Zanten de begroting. En tot negen uur is de minister bij ons te gast. Mevrouw Schippers, goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen gelijk met de vraag van een luisteraar. Hilbrand Zuidema uit Joure. Die stelt volgens ons gelijk ook de kernvraag. Wordt al jaren bezuinigd in de zorg, vraagt hij. Die, die wordt alleen maar duurder. Hoe wilt u dat? minister Schippers in de hand gaan houden... zodat het betaalbaar blijft voor alle Nederlanders? We beginnen eenvoudig. <lacht> kunt u wat opwarmen? <lacht> nou, Als het met één maatregel te doen was... dan denk ik dat mijn voorgangers dat had, had, al had, had, hadden gedaan. Uh, wat ik wel wil zeggen, het is niet, uh, het is wel, we betalen meer geld... maar we krijgen er ook meer voor. Uh, dat is wel belangrijk om, uh, om te onthouden. We krijgen in Nederland steeds meer chronisch zieken... Uh, dat kun je erg vinden, maar je kunt het ook fijn vinden. Wij, wij besteden uh, heel veel geld aan onderzoek voor nieuwe medicijnen... voor nieuwe behandelingen die werken en in plaats van mensen doodgaan... Gaan, blijven mensen leven, maar wel vaak met een chronische ziekte... die uh, ook veel geld kost. Uh, dat is dus eigenlijk iets wat we met z'n allen wensen... want daar doen we dat onderzoek voor. Ja. Uh, dat moet wel betaald worden en daarom loopt die rekening op. En uh, nu is het zo dat wij een, een systeem hebben waarbij heel veel artsen duizenden artsen iedere dag hun werk doen en ik niet in de spreekkamer zit gelukkig, uh, maar daar wel gebeurt. Dus het is een probleem eigenlijk van ons allemaal wil ik maar zeggen. De dokter moet ervoor zorgen dat hij alleen maar die zorg voorschrijft die echt nodig is, die zinnig is, die zuinig is. Niet extra foto's maken, niet uh, uh, iemand nog eens een keer terug laten komen als het niet nodig is, niet die hernia opereren als het niet nodig is. Uh, die patiënt die moet ook genoegen nemen als de arts zegt van je sorry, uh, dit gaat Vanzelf over. Ik neem hier geen foto voor. Mm. Dus het is eigenlijk iets van ons allemaal... en niet iets wat je met één maatregel in Den Haag even voor Nederland kan regelen. Nee, en, en toch is dat natuurlijk wel wat u op dit moment doet. Uh, u neemt verschillende maatregelen om de begroting sluitend te krijgen. Kijken we naar de PGB's, het uh, basispakket dat wat soberder wordt... En, en zo zijn er nog wat maatregelen. Zijn dat geen druppels op een gloeiende plaat? Want je hoort het vaak, uh, en u zegt het ook, de vergrijzing komt eraan. Uh, we worden eigenlijk er is steeds meer Mogelijk, maar die behandelingen zijn duurder. Uh, het is bijna onmogelijk om die kosten op die manier te remmen. Ja, en zeker omdat als ik iets uit het pakket haal... dat he, trekt altijd heel veel aandacht. En dan zeggen mensen, ah, dat he, het pakket wordt steeds kleiner. Mm. Maar wat mensen niet zien, is dat er maandelijks hele dure therapieën... en dure medicijnen in het pakket komen. Dus eigenlijk wordt het pakket niet kleiner, maar steeds groter. Wat is nou mijn missie voor deze kabinetsperiode? Is dat we de efficiëntie verbeteren. Is dat we toch gaan kijken, hebben we die zorg nou slim georganiseerd? Nou, het an mijn antwoord is nee. Dat zou veel slimmer kunnen. We zouden... Uh, veel meer die zorg in de buurten uh, en in de wijken moeten organiseren en pas naar het ziekenhuis gaan als het echt iets is wat niet uh, in de buurt gedaan kan worden. En als ik kijk naar de ziekenhuizen, dan zie ik in Nederland allemaal dezelfde ziekenhuizen die alles aanbieden, nee. terwijl ze er niet allemaal even goed in zijn. Dus bij het ene ziekenhuis moet je weer terugkomen voor een hersteloperatie, omdat er weer eens mis is gegaan. Terwijl de buurman heel erg goed is in zo'n knieoperatie. En dus zeg ik laten we ook de ziekenhuizen veel meer specialiseren. Ja, maar mevrouw Schippers, en dan zegt u deze kabinetsperiode, en daar komen we zo nog wel even op terug, maar deze kabinetsperiode, gaat u alle lucht die er nog in zit nog uitpersen? Dat is mijn grote. Ik vind namelijk dat als je de rekening steeds hoger bij de patiënt neerlegt, dat je ook een verantwoordelijkheid hebt dat die euro's die betaald worden wel maximaal opleveren. En, dus, en ik vind dat we dat in de zorg nog niet goed doen. Dus dat is echt het eerste wat moet gebeuren. Is het überhaupt mogelijk om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden? Zullen we de vraag eens anders stellen? Nou kijk, ik ben in de politiek gegaan omdat ik vind dat ook over 10, 15 jaar... als iemand het de pech heeft om weinig inkomen te hebben en een hele dure ziekte... Dat die persoon ook in Nederland altijd de beste zorg kan krijgen. Daar, daar moeten wij naar blijven streven. Mm -hmm. Betekent wel dat niet altijd alles kan. En dat je soms ook maatregelen moet nemen. En moet zeggen: Goh, dat moet u voor uw eigen rekening nemen, want dat is te betalen. Dat is interessant wat u zegt, want dat is, wordt ook steeds meer geopperd. Hè? We hebben net snel van het SCP horen zeggen, Wouter Bos ook afgelopen weekend. Er moet er stevig nagedacht worden over het verhogen van de eigen bijdragers. Het, het, het sparen, het zorgsparen. Durft u. Dat soort beslissingen te nemen. Want dat gaat natuurlijk veel. dat is veel groter. En misschien ook wel. ligt ook wel politiek gevoelig. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de PVV daar niet aan wil. Ja, dat zijn ook geen maatregelen die je zomaar neemt. Ik heb voor de zomer aan de Sociaal-Economische Raad gevraagd. Kijk nou eens, uh, we hebben in ons leven drie grote uitgaven: aan ons huis, aan ons pensioen en aan de zorg. Mm -hmm. uh, die betalen niet allemaal op hetzelfde moment uit. Uh, zou daar niet een verbinding te leggen zijn? Uh, nou, de SER zit daar, gaat daar uh, op studeren en komt dan, uh, als het goed is, met, uh, met advies. Uh, ik heb ook aan het uh, uh, Centraal Planbureau gevraagd. Denk eens nou over die langere toekomst? Voor mijn kabinetsperiode weet ik het wel. Gaat alles, al mijn energie gaat om het rendement van die zorg te verhogen. Maar u bent daar dus wel mee bezig. Ja, Met gedachten daarover. Uiteraard, regeren is vooruitzien. En ik vind dat ik niet alleen aan deze kabinetsperiode moet denken... maar ook aan de tijd daarna. Maar waarom en... duurt u het nu al niet aan om, om daar knopen over door te hakken? Is dat omdat het politieke zelfmoord is, in feite? Nou, ook omdat het niet goed bestudeerd is. En ik vind als je ingrijpende maatregelen neemt... moet je dat niet op een achternaamiddag uh, een beetje nemen. Um, we zien dat de zorgkosten die zullen stijgen... ook in het volgende kabinet en ook in het kabinet daarna... omdat we gewoon heel succesvol zijn in mensen langer laten leven... Uh, dus, uh, dus het is een probleem wat niet weggaat. Uh, nu, je kunt niet alles tegelijk. Nu alle maatregelen die ik neem, en ik kan u vertellen... het wetstraject zit bomvol om uh -huh. dat al voor elkaar te krijgen... is gericht om het rendement te verhogen. Maar daarna hebben we ook nog jaren te regeren. Dus ik maar, doe alvast onderzoek. Op. Maar eigenlijk zegt u, um, de zorgkosten zijn niet in de hand houden... zonder dat de gemiddelde Nederlander veel meer zelf moet gaan betalen. Nou, ook zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. En dat geldt voor artsen en dat geldt voor, ook voor, uh, voor uh, patiënten. We hebben uh, samen met de NPCF en uh, allerlei uh, overheidsinstanties... en de artsen en de verzekeraars is gekeken... naar um, hoe er om wordt gegaan met de gezondheidszorg in Nederland. En dan zie je dat in het ene ziekenhuis... veel duurdere medicijnen worden voorgeschreven dan in het andere. In het ene wordt veel sneller geopereerd dan in het andere. Die verschillen zijn zo groot. Uh, de eigen richtlijnen worden zo weinig toegepast... Uh, maar mevrouw dat... Schippers, dat is nog de lucht hè, die erin zit en ja, maar het, waar laten het beter kan. Ja, daar wilt u mee beginnen, maar <laughs> ja. dan, na 2050, want die lucht is er ooit een keer uit. Zegt u nou net al, want u zegt meer eigen verantwoordelijkheid voor, voor alle burgers, alle patiënten, betekent het niet gewoon dat we daar in de toekomst echt meer voor moeten gaan betalen? Linksom of rechtsom moet iedereen er meer voor gaan betalen. En iedereen voor iedereen, volgens dat solidariteitsbeginsel of is dat ook niet houdbaar? Dat zijn altijd politieke keuzes. Wat mij opvalt is, ik ben natuurlijk uh, al langer met het onderwerp bezig, is dat als je in zalen in Nederland komt, dat het bewustzijn bij mensen dat dit echt een probleem is, heel laag is. Vandaar dat ik het fijn vind dat u er vanmorgen ook weer aandacht aan besteedt. Omdat het een probleem is wat we allemaal moeten oplossen. En waar je dus ook oplossingen voor moet zoeken. Waar ook de Nederlander uh, begrip voor heeft. En waar je ook draagvlak voor kan krijgen. Anders kun je het nooit doorvoeren. Uh, Willem van Ommeren stelt over wel een aardige vraag. Um, destijds moest een goed systeem, uh, ziekenfonds particulieren op de helling, omdat dat tweedracht zou zaaien onder de bevolking. Maar zegt hij, het nieuwe systeem zijn tweedracht. Extra bijverzekeren wordt duurder, enzovoorts. Uh, waarom is dat uh, systeem eigenlijk op de helling gegaan? Want het uh, lijkt toch dat er een gedrocht voor is teruggekeerd, stelt uh, meneer Van Ommer. Wat vindt u daarvan? Nou, het oude systeem liep echt op zijn laatste benen. Ik ben zelf kind van een uh, zelfstandige. Uh, wij zijn ook jaren niet verzekerd geweest omdat het even niet, uh, niet uit kon... en uh, het geld naar iets anders moest. Uh, dat gebeurde in Nederland in het oude systeem. Hè. Daar waren gewoon mensen onverzekerd. Um, het ziekenfonds uh, kende ook hele hoge premiestijgingen. Dat vergeten we in de loop der jaren. Maar uh, de kosten van de zorg stijgen, welk systeem je ook hebt. Het nieuwe systeem is veel solidairder. Iedereen in Nederland is gewoon verzekerd. Uh, we betalen met, met z'n allen voor elkaar. En uh, ja, het pakket is ongelooflijk breed. Dus ja, met die aanvullende verzekering zou ik ook iedereen adviseren... bedenk eens of die echt nodig is. Moet u zich wel aanvullend verzekeren? Wat zit daar eigenlijk in die aanvullende verzekering? Maakt u daar wel eens gebruik van? Dat is echt een afweging die je moet maken. Dat doe ik zelf ook. Okay. We praten zo met u verder, mevrouw Schippers. Eerst de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Jolanda van der Velden. 78 kilometer file. Het grootste probleem zit eigenlijk in Noord-Brabant... want daar is de A65 Tilburg richting Den Bosch. Dicht tussen Knopende de Baars en Tilburg-Noord. Daar is een auto over de kop gegaan. Dat wordt nu uitgezocht en opgeruimd... en waarschijnlijk nog wat technisch onderzoek nodig. We hadden alsmaar een lange file in Noord-Holland op de A7. Dat is nog steeds gaande, heeft te maken met de aanrijding op de A8. Van uh, Hoorn naar Zaandam staat bij de Afrit Zaandijk nu 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goed, bij ons de gast minister Schippers van Volksgezondheid. En met uw goedvinden, mevrouw Schippers, gaan wij eventjes naar het uh, Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Daar is onze verslaggever Joris van der Kerkhof. En die heeft bij zich uh, Rita Arts, manager daar. En we horen uh, de minister zeggen, Joris, uh, jullie hebben meegeluisterd, dat er lucht aan het systeem moet, dat er efficiënter gewerkt moet, uh, moet worden bij ziekenhuizen. Wat denkt mevrouw Arts dan? Ja, af en toe kwam er ook wat lucht uit de mond en was aan het meeschrijven <laughs> wat, wat, wat er allemaal gezegd werd. Maar geen stoom uit de oren. Nee, gelukkig niet. Um, uh, maakt het een is het een beetje een coherent verhaal van de minister, vindt u? Ja, het is een coherent verhaal. Um, wat steeds op terugkomt zijn dat de verschillen uh, tussen de ziekenhuizen eigenlijk heel groot zijn. Um, daar staat tegenover dat de minister er al jaar op jaar voor kiest... Eh, om de kortingen die naar de ziekenhuizen toekomen... dat die voor alle ziekenhuizen hetzelfde zijn. En dat verdelen we over de 100 ziekenhuizen die we in Nederland hebben. En dan krijgen we allemaal procentueel hetzelfde bedrag. Ik vraag me nu af of de minister is overweegt om daar meer maatwerk voor te maken. Dat ook het efficiënt werken, waar we toe uitgedaagd worden... dat dat ook beloond gaat worden. U doet het hier goed en u vindt dat u daarvoor betaald moet krijgen? Ja, niet dat we daarvoor betaald krijgen in de zin van meer, maar daarin zou de korting wel anders zijn. Dan leg je de juiste prikkels bij de ziekenhuizen neer om het inderdaad ook daadwerkelijk slimmer te gaan doen. En blijven we er niet alsmaar alleen maar over praten dat de verschillen zo groot zijn en dat het anders zou moeten. Daar komt een antwoord op, luister maar. Nou, minister Schipper, zegt u maar. Ja, een van de eerste dingen die ik uh, heb gedaan toen ik minister werd... is rond de tafel gaan zitten met de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen. Omdat de ziekenhuizen precies met deze vraag naar mij toe kwamen. Wij doen onwijs ons best. En dan komt de minister een jaar later met de pet rond en die zegt... u bent allemaal overschreden en wij komen geld terughalen. En we hebben daar uh, voor de zomer met elkaar afspraken over gemaakt... waarin we hebben gezegd, we moeten belonen naar prestatie. Dat gaat per 1 januari 2012 in. Uh, we moeten veel meer vrijheid krijgen in beprijzen waar we goed in zijn. Dat gaat ook per 1 januari 2012 in. Dan worden de vrije prijzen verdubbeld. En we hebben met elkaar afgesproken dat als iedereen uh, nou eens maximaal zijn inspanning doet... en dat geldt ook voor de verzekeraars, hoor, want die moeten we hier ook niet vergeten. Die kopen die zorg in. Uh, dan moet het toch niet zo zijn dat we aan het eind van het jaar weer met die pet rondgaan. Daar hebben we een reeks van afspraken over gemaakt die dat moeten uh, bewerkstelligen... Uh, uiteindelijk hou ik het instrument wel in de zak. Want ik moet de premiebetaler beschermen. Als ik dat weg zou gooien, kan ik dat niet meer. Maar dat hoofdlijnenakkoord voor de zomer... dat ik met de ziekenhuizen heb gesloten, dat gaat hier precies over. En nou, ik, ik, uh, ik voer dus allerlei maatregelen in per 1 januari... om hier een einde aan te maken. Want die mevrouw heeft groot gelijk. Als een ziekenhuis het goed doet, doen ze het goed... en mogen ze daar meer aan overhouden. U voert meer maatregelen in, mevrouw Schippers. Bijvoorbeeld de huisartsen, die probeert u in toom te houden. Zullen we het zo zeggen? Want u bezuinigt niet op de huisartsen... maar u probeert daar wel de kosten te beheersen. Toch zijn de huisartsen boos op u. Hebben ze een punt? Ik begrijp dat het niet leuk is dat de minister langskomt... en die zegt, ik kom eens geld terughalen, want jullie zijn te hard gegroeid. Maar uiteindelijk aan het eind van het jaar... en dan krijg ik de rekening over 2010, dus dat was het jaar daarvoor... en dan blijkt uh, dat er uh, ongelooflijk veel meer geld is uitgegeven... dan uh, was afgesproken. Maar is dat ik... juist bij de huisartsen? Sorry dat ik u even ja, onderbreek. Ja, bij niet, de huisartsen, hun deel. Niet... niet um ja te, te rechtvaardigen, zorgen zij niet voor aan de andere kant... want dat roepen ze natuurlijk zelf ook steeds... als poortwachter voor bezuinigingen verderop in het traject. Nee, maar daar zijn natuurlijk afspraken over gemaakt dat ze... Zo om die rol goed te kunnen vervullen, uh, mochten groeien. He, dus die groei zat erin, alleen zij zijn nog veel harder gegroeid. Dat hebben andere sectoren ook gedaan. Nou heb ik de uh, beslissing, beslissing genomen dat ik niet alles bij de patiënt neerleg... in de vorm van premieverhoging van eigen betalingen... maar dat ik ook een deel aan de sector zelf vraag. En heb ik dus besloten om bij allen uh, uh, hetzelfde te doen. Dus overal uh, uh, terug te halen. Ja, dan kan je zeggen, dus waarom doet u dat? Kan u de huisartsen niet uitzonderen. Ja, ik vind dat eigenlijk niet heel erg eerlijk ten opzichte van bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg waar ik ook met de pet uh, langs ga. Bijvoorbeeld bij de ziekenhuizen waar ik ook met de pet uh, langs ga. Okay. Dan moeten we moeten ook eventjes naar um, een interessante vraag, dan wel opmerking van Willem Paap uit Zandvoort. Hij zegt, na aanleiding van alle bezuinigingen op landelijk en gemeentelijk niveau vraag ik mij wel eens af of de Nederlandse bevolking oud mag worden. Nou, heel graag en graag in goede gezondheid. Uh, maar het kost wat, hè? Het kost wat, maar we investeren heel veel in farmaceutisch onderzoek... en gezondheidsonderzoek voor de nieuwste therapieën... Hmm. voor nieuwe kankermedicijnen, uh, om dementie te lijven te gaan. Dat doen wij omdat we graag willen... dat die mensen langer in gezondheid kunnen leven. Mag ik dan eens met u een taboe bespreken? Um, via een vraag die binnenkomt van een KNO-arts, zojuist, uh, via NOS, uh, de NOS-mail. Deze meneer zegt... Um, 90% van de kosten die ik maak in de gezondheidszorg... maak ik tijdens de laatste maanden van het leven van de patiënt. Deze arts zegt dat men moet gaan bezuinigen op de ouderenzorg. Bijvoorbeeld geen heupoperaties op late leeftijd. Wat vindt u daarvan? Ik vind als de patiënt gezond is en op medische gronden die heup prima kan hebben... dan zie ik niet in waarom die niet gekregen kan worden. Wat ik wel zie, is dat wij in Nederland een moeite hebben om los te laten. Dat je ziet dat mensen die eigenlijk al op hun sterfbed liggen... de, de dood moeilijk kunnen accepteren, wat natuurlijk ook normaal is. Ja. Maar dat we daar heel veel besteden waarbij je zegt, het helpt gewoon niet meer. Dat lijkt me moeilijk bespreken. Dit. Dat is ook moeilijk, maar ik moet u zeggen... overal waar ik kom, word ik door artsen hierop aangesproken. En dan zeg ik tegen de arts... u bent degene die hier verstand van heeft, niet ik. Het wordt heel gevaarlijk als politici in Den Haag... dit soort besluiten gaan okay. nemen. Dus u maar, zegt eigenlijk tegen deze KNO-arts, het is aan u. Het is dan nu, als uw patiënt echt uh, in goede gezondheid is... en er nog prima mee vooruit kan gaan... dan zou ik het leeftijdsdiscriminatie vinden als hij hem niet zou krijgen. Mm -hmm. Maar als mensen uh, uh, hele dure medicijnen krijgen... waarbij je zegt, ja, maar dat is gewoon eigenlijk verlenging van het sterfbed... moet je je afvragen of de patiënt daar ook beter van wordt. Maar als de patiënt er nou om vraagt, en, en de familie ook? Ja, dat is het hele punt, waardoor het ook een gedeelde verantwoordelijkheid is. Die, die familie moet ook uh, kunnen accepteren. En dat is moeilijk op dat moment om iemand los te laten. Maar uh, als het totaal voor de kwaliteit van leven voor de patiënt geen zin heeft... dan is het ook op een gegeven moment... moet je dan ook gewoon neven kopen. En de kwaliteit van zorg, durft u er een garantie voor te geven... dat die goed blijft of zal ooit de wal het schip keren? Ik denk dat de kwaliteit van zorg echt beter kan beter kan, ja. maar ook wel meer gaat kosten. Nee, ik, ik zie juist dat ziekenhuizen die uh, uh, minder kosten, betere zorg leveren. Ik ben ervan overtuigd dat als je die zorg in de buurt van de grond trekt, dat heel veel mensen daar blij om zijn. En dat je enorm veel betere chronische zorg kan krijgen. Omdat gewoon iedereen van elkaar weet wat men doet bij een patiënt. Nu is dat bij veel chronische ziekten dat de ene specialist echt niet weet wat de andere heeft gedaan. Dus ik denk dat we hele grote slagen kunnen maken die nou ja, en, en he, goedkoper okay. en beter. Wij moeten het nog over één ding hebben. Um, u zal de komende dagen de begroting verdedigen... samen met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Zij ligt onder vuur, niet alleen vanwege het handje. We hebben nog één minuut. Maakt u zich zorgen over haar? Kijk, uh, om die kosten waar we het over hadden in de hand te moeten houden... moet je maatregelen nemen. In de dat is grappig dat u dat gebruikt. Ja. <lacht> Uh, dan moet je maatregelen nemen. En daar zijn niet altijd populaire maatregelen bij. De PGB is een heel gevoelig uh, onderwerp. Deze ka dit kabinet geeft toch meer uit uh, aan de PGB uh, dan het kabinet daarvoor. Mm. Maar om het vol te kunnen houden, uh, zijn er ook maatregelen nodig. Ja. En zij heeft de eer om dat te mogen verdedigen. Dat is een grote klus. En doet ze dat goed? Dat doet ze met hart en ziel. En dat is niet altijd makkelijk, maar dat is vaak zo in de politiek. Dat maatregelen die pijnlijk zijn, zijn moeilijk te verdedigen. En soms moet het gewoon. Heeft de Kamer nog wat in te brengen, mevrouw Schippers? Of is dit het wat er nu ligt? Kunt u snel wat tegemoet komen? Ik, uh, ik ben niet degene die hier het woord voert, dus ik weet niet de laatste stand van zaken. Dus dan is het altijd gevaarlijk om daar uitspraken op de radio over te doen. Goed, vandaag moet u luisteren, morgen moet u antwoorden. Ja, ja. Fijn dat u dat vandaag al bij ons heeft gedaan. Oké, okay, graag gedaan. Minister Schippers van Volksgezondheid gezondheid hoor u. Om dan te zeggen...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 Hierbij verdubbelt uw remweg. Tijd voor winterbanden. Kijk op debandenwisselweken.nl en maak een afspraak met uw Vaco bandenspecialist Scapinoballet Rotterdam presenteert Kathleen. Nu al de dansvoorstelling van het jaar. Topdans in 45 theaters. Kijk op scapinoballet.nl De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Continental...